De Groningse politie zoekt vandaag op twee boerderijen bij Winsum... naar het lichaam van de in 1998 verdwenen prostituee Jolanda Meijer. Dat zou daar mogelijk in een gierkelder liggen. De 34-jarige Meijer was drugsverslaafd... en werkte als prostituee op de tippelzone in Groningen. In 2005 kreeg het Cold Case Team een tip dat Meijer in een gierkelder in Winsum zou liggen... maar de informatie was toen te sumier om er iets mee te doen. Recent is bij de politie nieuwe informatie binnengekomen. De Verenigde Staten en Japan gaan samen een tweede raketafweersysteem bouwen op Japans grondgebied. De Amerikaanse minister van Defensie Panetta zegt dat het systeem bescherming moet bieden tegen een aanval uit Noord-Korea. De twee landen zeggen dat Japan en overzeese Amerikaanse militairen straks beter beschermd zijn tegen raketaanvallen. En ook zou het goed zijn voor de veiligheid van het Amerikaanse vasteland. Grote Japanse bedrijven hebben een deel van hun fabrieken in China tijdelijk gesloten. Betogers in zo'n 50 Chinese steden hebben dit weekend de Japanse ambassade en Japanse bedrijven en restaurants aangevallen. Ze zijn boos over de kwestie rond een groep onbewoonde eilanden. China en Japan maken allebei aanspraak op de eilandengroep omdat er een grote gasvoorraad onder ligt. Japan heeft inmiddels een paar eilanden opgekocht van particulieren. Het weer veel bewolking, van tijd tot tijd wat regen. Alleen in het Zuidoosten blijft het grotendeels droog en schijnt ook af en toe de zon. Het wordt vandaag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen Blarikum en Eembrugge 6 kilometer. De andere kant op richting Amsterdam tussen Naarden en Knopend Diemen 9. A6 Lelystad richting Muiden voor Knopend Muidenberg 7. A8 richting Amsterdam bij Knopend Koenplein 5. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp 6. A12 Den Haag richting Utrecht voor Knopend Blunetten 5. A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Bodegraven en het Gouwe Aquaduct 8 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd. Drie van de vier rijstroken zijn dicht. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk 5. A20 naar Gouda. Bij Rotterdam Centrum 6. A27 Utrecht naar Breda. Bij knooppunt Lunette 5. Verderop bij Nieuwendijk 5. En de A29 Bergen op Zomer richting Rotterdam. Voor knooppunt Vaanplein 5 kilometer. Tot zover de verkeers.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 De kofferbakverkoop is nog tot 5 uur. Daar gaan we. Dus haast je naar het Gastgezondheidsplein om leuke spulletjes te kopen. Het is inmiddels even na 3 uur. Welkom bij 2 uur van Zandvoort op zaterdag. Zandvoort en de regio. En in de tweede uur hebben we onder meer de volgende onderwerpen. Ja, we gaan rond de klok van kwart over drie bellen met Willem Harder. En Willem Harder is een van de drijvende veren achter de voorrondes van het Nederlands kampioenschap Garnalen Pellen, wat eind van de, deze maand verspeeld gaat worden hier in Zandvoort en wel op de Thalassa de strandtent. En Willem Harder gaat ons vertellen of je nog kan inschrijven, hoeveel inschrijvingen er al zijn. En ik heb begrepen inmiddels dat ze ook landelijk uh, aandacht hebben gekregen, zowel van radio als tv. Dus ik ben erg Benieuwd hoe de stand van zaken is. Dus daarover meer om kwart over drie. als we Willem Harder gaan bellen. Rond de klok van half vier. Luisteraars, houd uw pen en papier bij de hand. want er is weer genoeg te doen in en rondom Zandvoort. En uh, voor de rest hebben we nog Zandvoorts nieuws in het kort. en natuurlijk veel muziek. Uiteraard een plaatje uit de Euro Breakdown. Hij staat er nog net in op nummer 40. afgelopen vrijdag tussen drie en vijf bij Shorts van Dam. Hier is Daboppa. Ik TV ZFM Text TV Op kanaal 45 En kijk je digitaal Dan ga je naar kanaal 40 Gewoon best wel op zaterdag. Jongen uit de jaren 80, IC Delhi. And don't you worry, love. Ik wou zeggen Nicole was dat, niet delen. dat is een andere, Nicole. En dankjewel maar want love. sorry Nicole, we gaan het hebben over het Nederlands kampioenschap garnalenpellen, de voorrondes en natuurlijk de krande finale die gaat eraan komen. En Willem Harden is de man die daar van alles van weet. Goedemiddag Willem, welkom in de uitzending. Dag Rob, goedemiddag, dag Albert Jan, ja. heel goedemiddag. Welkom in de uitzending. Uh, binnenkort staat de eerste voorronde gepland uh, in het paviljoen Talassa aan Zee. En we zijn razend benieuwd hoe het met de voorbereidingen staat, Willem. Nou, de voorbereidingen die gaan heel erg goed. We krijgen enorm veel inschrijvingen, zowel voor de eerste voorronde als voor de tweede voorronde. Uh, er is uh, veel aandacht aan besteed door de, door de landelijke pers, door de regionale pers. Zelfs twee prioriteiten programma's die erin duiken, dus ja het, het kan niet beter eigenlijk maar dat is in drie jaar natuurlijk wel, drie jaar geleden zijn jullie ermee begonnen als geintje, zoals je weet ja, <laughs> jullie zijn altijd voor een geintje te vinden, maar dit lijkt me toch wel semi-professioneel waar je voor de organisatoren. toren, nou inderdaad we hadden nooit kunnen bedenken dat het zo zou worden bedoel, je weet het is als een geintje ontstaan van, uh, in onze agenda in de oomsteekorant en uh, toen gingen mensen zich inschrijven ja, toen moesten wij aan de bak om het te gaan organiseren En dan ga je sponsors zoeken, daar hebben we Talassa toen het tijd voor gevonden, die alle kanalen beschikbaar stelt. En dan eh, uiteraard Café Oomstee. Nou, vorig jaar moesten we uiteindelijk al zo ver gaan dat we een voorronde gingen houden, want we kunnen in de finale slechts 32 mensen plaatsen. En dat is eh, dit jaar precies hetzelfde met dank weer in, in, aan uh, Talassa natuurlijk, waar we dit jaar de twee voorrondes gaan houden. Ja, en wanneer, wanneer zijn, wat zijn de data van de voorrondes? De eerste voorronde is uh, zaterdag 22 september en die begint om 5 uur. Daar kan nog steeds voor ingeschreven worden, want in de voorrondes hebben we meer ruimte als in de finale. En in de tweede voorronde is zaterdag 6 oktober en die begint ook om 5 uur en is ook weer bij Talaza. Hey Willem, kan ik me ook meteen uh, voor de finale inschrijven? Als jij uh, volgend week zaterdag langs komt, erop, dan mag jij meedoen in de finale. Gewoon <lacht> direct in de finale. Nou, dat vind ik hartstikke mooi. <lacht> <laughs> maar, maar voor ja. beide voorronders is nog, kan men nog, zich nog inschrijven. En hoe kan men zich dan nog inschrijven? Men kan zich inschrijven via uh, aanmelden bij uh, uh, Thalassa, uh, strandpavioen 18. Of bij Café Oomstee aan de Zeestraat. En anders via e-mail. En dat is dan aan vrienden van En je weet het, Café Oomstee mag je ook zo binnenlopen om je op te geven hoor. Ja. Goed, maar de, de inschrijvingen lopen voorspoedig. Maar men ja. kan zich nog inschrijven. Ja. Maar jullie kunnen dat natuurlijk nooit allemaal uh, zelf, uh, die vrienden van de Oomsday, Ja, jullie zijn vrienden van Café Oomsdee, maar... Jullie... We kunnen natuurlijk niet zonder sponsoren, hè? We hebben dit jaar een uh, groot aantal sponsors kunnen vinden. En uh, wat als gevolg heeft natuurlijk dat we uh, uh, een serieuze prijzenpot hebben, uh, waar we anders uh, af konden, afdeden met een bekertje en een hand en een bosje bloemen, kunnen we nu serieus aan prijzen gaan denken. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want ja, men wil altijd al op een of andere manier beloond worden voor de prestatie. Ja. Maar uh, vorig jaar hadden jullie toch ook al uh, een de, de, de televisie-crew over de vloer, of vergis ik me nou? Ja, dat, dat is helaas niet uitgezonden. Dat was door uh, Po-nieuws oh. en toen was er wat anders gaande en daardoor konden zij die uitzenden. En dit jaar wordt het ook zeker uitgezonden, want we krijgen man bij hond over de vloer. Die gaat uh, de winnares van de allereerste ronde uh, gaan ze volgen. En daarbij uh, TV Noord-Holland met het programma Sucks Dus, die gaan ook iemand volgen. Nou, dat is toch geweldig? Ja, wij vinden het geweldig. Dat had je drie jaar geleden toch niet kunnen verwachten dat het zo'n groot evenement is geworden? Absoluut niet. Nee. En, uh, ja, het wordt, uh, ja, intussen heet het dan ook uh, het uh, Nederlands Kampioenschap en uh, Wij zijn er trots op dat wij dat hebben uh, kunnen registreren. Dat alleen wij dat mogen organiseren. Dus jullie hebben daar uh, het alleen recht voor? Wij hebben daar het alleen recht voor, ja. Maar, ben ik ook goed geïnformeerd dat er onlangs niet een wereldkampioenschap of een Europees kampioenschap gaan was ergens in Frankrijk? In België. België? In België. Dat klopt. Oké, okay, maar uh, dit, dit... Ja, ga je gang. Nee, maar dat Nederlands kampioenschap uh, mogen alleen uh, wij organiseren. Uh, er worden nog wel meer kampioenschappen in Nederland georganiseerd, maar niet onder die noemer. Nee. En het schijnt ook bekend te zijn uh, landelijk bij alle VVV's? Dat klopt. Via VVV uh, Zandvoort en met dank ook aan uh, Wim Mendel die uh, dit soort dingen allemaal voor ons regelt. Is het uh, landelijk verspreid onder de VVV's? Geweldig Willem, zeg hartstikke bedankt voor deze update. We blijven je natuurlijk als CFM volgen met de voorbereidingen. En ook tijdens de voorronde zullen wij verslag gaan doen van deze Nederlandse kampioenschappen Garnalen Pellen. Nou geweldig. Willem, hartstikke bedankt. Tot zover. Bedankt. Hey Willem, mensen die zich geen willen schrijven vrienden van oomstee.hotsmail.com oomstee of gewoon even bij oomstee langs. klopt hè? En anders bij oomstee ja. Oh. Je weet waar Oomstee zit toch? Rob, of niet? Ja, natuurlijk weet ik dat. En ja, je weet het, hè? aan de zeestraat in Zandvoort. Ja, vlak naast die Chinees, hè, is dat. Ja, je gaat dus even Chinees halen en dan ga je meteen even bij Oomstee ga je opgeven en dan komt die Chinees komt gewoon het eten brengen bij Omesteen. Kun je gewoon even een biertje doen. Nee, hey, geweldig. Willem, hartstikke leuk Bedankt voor je bijdrage van vandaag En heel veel succes met de voorbereidingen Dankjewel en jullie bedankt voor de aandacht Graag gedaan Willem Dat, hoi, hoi. dat hoi, hoi. was Willem Harder En wij gaan de zon in met de Cuba medley Uiteraard belle pres.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 was Crystal Fighters en Plage ja, krijgen we Bella Perez aangevraagd ja. vanaf ja. de gastenplein, we hebben net de middly ja, gedraaid, net ja. de hele middly nou ja, wat zijn we bij de tijd dan? dat dacht ik, dat dacht ik. Bij de tijd zouden de tijd vooruit. de, de, We zijn tijd. Zo, zo dadelijk de evenement aangedaan heb. eerst nog even een ander kort bericht. En Uptown Girl van Billy Joel. Ja, en dat is natuurlijk uh, nieuws. Goed nieuws. Leuk nieuws voor het uh, dames-vrouwenkoor Music All In. Want dat viert een jubileum met een muzikale modeshow. Het Zandvoorts vrouwenkoor Music All In. viert op vrijdagavond 28 september haar vijfjarig bestaan. met een bijzonder concert. in de vorm van een muzikale modeshow. De zangeressen zullen behalve hun vocale kwaliteiten ook een verrassende kant van zichzelf laten zien. Namelijk. ...als mannen op de catwalk. De afgelopen weken zijn de dames druk in de weer geweest... ...met het passen van de nieuwe herfst- en winterkleding... ...van damesmodezaak Nens uit de Kerkstraat... ...die ze op deze jubileumsavond zullen showen. Het repertoire is een gevarieerd... ...van populair en jazzy tot klassiek... ...van vrolijk tot serieus... ...en dat veelal meerstemmig uitgevoerd... Hoe Klinkt, het klinkt, dat kunt u allemaal op 28 september uh, zelf ervaren. De muzikale modeshow vindt plaats in Theater de Krocht. De aanvang is om 8 uur en de zaal gaat open om half 8. De entree bedraagt 10 euro per persoon. Voor die prijs wordt bezoekers niet alleen getrakteerd op een concert en modeshow. Ze krijgen ook nog eens in twee consumpties, lekkere hapjes en bij vertrek een goed gevulde goodiebag. Toegangskaarten zijn in de voorverkoop te verkrijgen bij Nens in de Kerkstraat 6A tegenover IJssalon Giraudi. Of bij Joke Hilbers, telefoon is bereik op 06 187 55331 06 187 55331 Maar ook aan de kassa van de zaal Op de avond zelf, zolang de voorraad strekt Dus liefhebbers van Musical in Dameskoor noteert in uw agenda Het vijfjarig jubileumconcert Op vrijdagavond 28 september in de krocht Ik dacht even dat je zei van Ze krijgen ook een goed gevulde portemonnee ja. <lacht> nee, Het kost wel heel weinig geld Maar dan heb je een hele leuke dag Dus gewoon erin gaan Was Billy Joel op de Zelfoots Radio met Uptown Bull voor Zandvoort en de Regio. En daarmee werd het we even half vier tijd voor de evenementagenda. Pak pen en papier, want er kan weer heel veel evenementen aan. Ja, luisteraars. En natuurlijk uiteraard, we hebben er al uitgevoerig aandacht aan besteed. U bent nog van harte welkom tot vijf uur op het Gasthuisplein. Bij de Kofferbakverkoop. Uh, uh, die vanmorgen om tien uur van start is gegaan. En uh, onder perfecte weersomstandigheden mag ik wel uh, ja, uh, verloopt. Dus u bent nog tot vijf uur van harte welkom op de Kofferbakverkoop. Uh, hier op het Gasthuisplein. En het is een en al gezelligheid. En wellicht er iets leuks tussen zitten. Waarvan u zegt, hé, hey, die wil ik nog even kopen. Dus is dat daarvoor de mogelijkheid. Nou, zoals al gemeld, de finale van kunstverstijning Gaat niet door bij mango's. En waarom, dat heeft hij al kunnen, uh, kennis van kunnen nemen. Dan gaan we naar morgen. Uh, morgen, ja, prachtig, classic concert weer. Laureaten Prinses Christina Concours in de Pro Protestantse Kerk. En dat begint om drie uur. Vier laureaten van het Prinses Christina Concours uh, zullen uh, morgen optreden in de Protestantse Kerk aan het kerkplein. Het zijn Joost Willems op harp, Benjamin de Boer op contrabas en piano, Elisabeth Scarlett op piano en Richard Chang op piano. Het concert begint om drie uur en de kerk gaat open om half drie en de entree bedraagt vijf euro u bent morgen ook, racefans zijn morgen uiteraard ook van harte welkom op het circuitpark Zandvoort, want daar is super Sunday en daar is van alles te zien op het gebied van tuning, speed racen en noemt u maar op morgen de hele dag race spektakel op het circuitpark Zandvoort dan hebben we natuurlijk op de 19e poppentheater in het Zandvoortsmuseum, dat begint om half twee en duurt tot half vier en ook op woensdag de filmclub Simon van Kolm met de film Le Prémont. En het begint allemaal om half acht. S'avonds. Dan gaan we naar uh, ja, de hele week. Eigenlijk staat in het feest van de feestweek van uh, Ook Zandvoort. Dat is 17 tot en met 22 september. Gebouw pluspunt aan de Vlemingstraat bestaat in september vijf jaar. En het eerste lustig zal uitbundig worden gevierd met een feestelijke week. En feestelijke feestweek. Van 17 tot en met 22 september. Er staan tal van activiteiten op het programma waaraan iedereen gratis kan deelnemen. Het jubileum geeft steunpunt ook Zandvoort, dat een van de gebruikers van het multifunctionele gebouw is... de gelegenheid Zandvoort te laten zien wat het steunpunt allemaal doet... voor en met name ouderen, gehandicapten, zieken en mantelzorgers. Voor meer informatie verwijs ik u naar hun website... en dat is www.plus.zandvoort.nl. www.plus.zandvoort.nl Gaan we naar 21 september. Ja, u hebt het morgen uitvoerig kunnen horen tijdens ons programma... Goedemorgen Zandvoort. Want dan is het Keep It Clean Day in Zandvoort. En uh, het plan is om met verschillende inwoners van Zandvoort... ...voor deze keer Keep It Clean Day zwerfveld te gaan rapen in het dorp... ...en op het strand en dit op te zetten in een groot kunstwerk. Voor meer informatie kunt u kijken op www.facebook.com... slash.pages Zandvoort. Doet mee met Keep It Clean Day. Dus uh, dat is een goed initiatief om het Zandvoortse strand schoon te maken en te houden. Dat is dus op 21 september. Dan gaan we naar 22 en 23 september en dan keren we weer terug naar het Circuit Park Zandvoort. Want daar is een boeiend raceprogramma bij de Trophy... Of the Dunes. Op 22 en 23 september staat het Circuit Park Sanford in het teken van het Trophy of the Dunes. Het populaire race biedt racefans een fraai en uitgebreid raceprogramma. Naast spectaculaire merken, cups, races en wedstrijden met stoere GT's van het Dutch Power Pack, kent het evenement ook een uh, sterk internationaal de toevoeging in de vorm van de Northern European Cup Formula Renault 2.0. Voor meer informatie verwijs ik u naar www.cpz.nl. 22 en 23 september, boeiend raceprogramma. En ik kan u al verklappen, zie je FM Zandvoort TV is druk met de onderhandelingen om deze race op de zondag live van u van morgens 9 uur tot wellicht een uur of 5 live bij u in de huiskamers te krijgen. 22 en 23 september race spektakel op het Park Zandvoort. Gaan we door naar 22 september. We hadden het daar net al over met Willem Harder. Dan... Uh... Op 22 september de derde Open Nederlandse kampioenschap in Garnalenpellen. En de eerste voorronde is op 22 september bij Talassa op het strand. De echte Zandvoortse vis. Zaak, ja moet ik zeggen, strandtent. En het begint allemaal om 5 uur. Dus dan is het zover 22 september, de aftrap van de voor, eerste voorronde van het Nederlands kampioenschap Garnalenpellen. Gaan we door naar 29 september oud en nieuw de Zandvoortse reddingsbrigade te zien tijdens een filmavond. Op zaterdag 29 september vindt in de krocht in Zandvoort een filmavond plaats. Onder het genot van een hapje en een drankje. Kunt u genieten van mooie en oude en nieuwe beelden van de Zandvoortse reddingsbrigade. Deze filmavond is een bijzonder onderdeel van het 90-jarig Jaar alweer. U ziet hoe de vrijwilligers in het beginjaar hun werk deden en komen nieuwe en oude bekenden en acties tegen. En natuurlijk wordt er ook het nieuwe, nieuwste materiaal getoond. Kort en Erik Bruntink tekenen voor het script voice-over en daar is die weer, Pieter Joustra. Onze enige echte voorzitter van ZFM. 29 september, oud en nieuw Zandvoortse reddingsbrigade te zien tijdens deze filmavond. Gaan we naar 30 september Trouwbeurs aan Zee te Zandvoort. Op zondag 30 september 2012 organiseert Long Island Wedding and Planning een strandrestaurant en trouwlocatie Meijer aan Zee. De allereerste Trouwbeurs aan Zee. Op deze dag wordt een ware beleving gecreëerd voor aanstaande bruidsparen die een huwelijk op het strand overwegen. In het prieeltje op het strand worden korte ceremonies vertrokken door een heuse trouwambtenaar van Long Island Wedding and Planning. Binnen in het paviljoen kunnen de bezoekers onder andere recht voor het maken. Voor makeovers, heerlijke proeverijen en de mooiste bruidsjurken. Dan uh, liefhebbers van oldtimers hebben we op 30 september uiteraard op het circuitpark Zandvoort. Het Nationaal Oldtimer Festival. Dus alle oldtimer liefhebbers zijn van harte welkom op zondag 30 september uh, op het circuitpark Zandvoort. Dan gaan we naar 6 oktober. Ja, dan is het weer zover. Korendag Zandvoort 2012. De zesde Korendag Zandvoort wordt gehouden van op 6 oktober 2012. Er waren zo'n 55 koren die zich hadden aangemeld voor deze dag. Helaas kunnen er maar 23 koren aan het festival meedoen. Dus 6 oktober Korendag Zandvoort 2012. 2012. Tot zover. Oké, okay, dat was weer heel veel. Wil je nalezen? Dat kan op www.zfmzandvoort.nl Of kijk gewoon even op tv. Kanaal 40 CFM TV. En kijk je analoog? Dan ga je naar kanaal 45. Zullen we hem toch maar weer gaan draaien? Bellen per Nogmaals op verzoek.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 Oké, okay, okay. quiero rayos de Zaterdag. En hij, sta, hij staat in de Spaanse top 40... ook nog steeds op 3, hè? Kijk, dat bedoelen we. José de Rico... hoor Samen met Henry Mendes... en Raya's Del Sol. Inmiddels kwart voor vier geworden... in een zonnig zonvoort. Tijd voor... weer een evenement wat eraan gaat komen. Ja, en daar kan je echt niet vroeg genoeg mee beginnen... om dat even aan te kondigen, want het is een super... evenement. En het is een soort uitmarkt... aan de zee. En dan heb ik het over... Culture at the Beach. En dat is op... 7 oktober aanstaande is het zover. Culture at the Beach... Voor de tweede editie van Culture at the Beach Op zondag 7 oktober vanaf 5 uur Komen de bekende cabaretier Dolf Jansen en schrijver Kees van Kooten Naar Zandvoort U kent ze wel hè? Dolf Jansen kent al wel en ja, Kees van Kooten al helemaal als, als het vieze mannetje Naar Zandvoort Ze treden samen met de stand-up comedian Martijn Koning op In de strandpaviljoensclub Notiek, Haven van Zandvoort Voges Strand en Take 5 Culture at the Beach, een dinnershow Voor charity, is een initiatief van Lions Club Zandvoort in samenwerking met de stad Schouwburg en Philharmonie in Haarlem. Tussen de wervelende shows van de kleinkunstenaars wordt een culinair drie gangen menu geserveerd voor de gasten. Afhankelijk van het paviljoen wordt de avond gepresenteerd door cabaretier Milou Frenken, artiest Frank Paardenkoper beter bekend als Dingetje plezierdichter Jan J. Pietersen of de bekende lokale ceremoniemeester Henk Uldrix. De nette opbrengst van het evenement gaat naar de stichting Lions Helpen Kinderen die reeds vele jaren een gevarieerd aantal doelen steunt. Onlangs brachten 300 100 kinderen in de achtergrond Een bezoek aan het kerstmusical Scrooge. Met hulp van deze actie. De gedachte achter deze uitmarkt aan zee is de promotie van Cultureel Kennemerland. Algemeen directeur Jaap Lampen van Stad Schouwberg en en Haarlem geeft hierover op deze bijzondere avond een toelichting. Kaarten voor deze unieke avond zijn te kopen bij de deelnemende strandpaviljoens en de leden van de Lions Club Zandvoort. Ook zijn ze te bestellen via de website nou www.theater-haarlem.nl www.theater-haarlem.nl De prijs 75 euro per kaart. Exclusief drankjes. De bezoekers kunnen zelf kiezen in welk paviljoen ze willen aanschuiven. Meer informatie is te vinden op een andere website www.cultureatthebeach.nl www.cultureatthebeach.nl Een geweldige uh, initiatief van de Lions, de actieve club de Lions Club Zandvoort. 7 oktober, uh, Culture at the Beach schrijft u het vast in uw agenda. En ook hieruit blijkt weer Albert Jans, Zandvoort heeft het en jij beleeft het. En natuurlijk ook CFM. 7 dagen per week, 24 uur per dag. 106.9 in Zandvoort en people okay. come on do me try okay. shake up my okay. heart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 me ziet me nooit in Simone Simone. Simone, Simone, Simone, Simone, Is die niet ook uh, de huisband van uh, de wereld ruikt door? Ja hè. Ja, ja volgens heel mij wel hè. Klopt. Ja, de kickhoor En Simone. Ja, en uh, nou, we hebben natuurlijk vorige week die, dat schitterende raceweekend gehad met die historische Grand Prix op het circuitpark Zandvoort. En voor wie, voor wie niet genoeg kan krijgen van dat Formule 1 spektakel is er, natuurlijk in, is er momenteel in het museum in Zandvoort een hele mooie tentoonstelling ingericht. Want in de jaren 60 was de Formule 1 op het circuitpark Zandvoort een vast hoogtepunt op de kalender. De race trok veel bezoekers en was niet meer weg te denken uit Zandvoort. Toch werd op 25 augustus 1985, helaas voor velen, de laatste Grand Prix van Nederland verreken, verreden. Om nog eens terug te blijven naar dit legendarische race-spectakel is in het Zandvoortsmuseum tot 21 oktober een unieke tentoonstelling over historic Grand Prix Formula One. Er hangt een heel veel beeldmateriaal aan de wanden over de Nederlandse coureurs en de recordhouders. Bovendien wordt ook aandacht besteed aan de crashes en slachtoffers. Verder worden er doorlopende twee films vertoond over het toenmalige Grand Prix. En in de vitrines liggen naast de racehelmen veel mini-auto's en oude programmaboekjes. Kennelijk zijn de helmen bijzonder, want de Nederlandse Formule 1 en sportscarcoureur Gijsvelder van Lennep, keek verbaasd op toen hij zijn eigen signeerde helm uit die periode uh, terugvond en vroeg zich echt af van hoe deze nou hier in Zandvoort terecht was gekomen. Ook de overalls en de racepakken staan tentoongesteld, als mede de vlaggen die tijdens de autorace een grote rol spelen. Voor de liefhebbers van de Formule 1 is dit eigenlijk een must, is deze tentoonstelling zeker de moeite waard van een bezoekje. Dus ik ben van harte welkom in het uh, Zandvoortsmuseum om um, te genieten van een heerlijke tentoonstelling met betrekking tot de geschiedenis van de Formule 1. En wat gaat het kosten, als je het museum hier wil. Dat vermeldt het artikel niet. Nou, volgens mij 2,50 of zo. Heel, Toch 2,25 kost niks. Heel laag bedrag. Nou, in ieder geval de komende tijd nog uh, inderdaad deze expositie in uh, het Zandvoorts museum hier aan het Gassersplein. Zo dadelijk, het derde en laatste uur alweer van Zandvoort op zaterdag, met daarin onder meer het dier van de week, het gedicht van de week en nog veel en veel meer. Gewoon gezellig. Blijf luisteren naar de Zandvoortse radio. En wij zijn er zo dadelijk weer na vier uur. En Marco Borsato die gaan we nog eventjes draaien afvlak voor vier uur. Volgens mij begon het voor Marco Bosata allemaal met deze single. Hebben we het over de meeste dromen zijn bedrog.